Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Bahrein hebben een akkoord getekend... om officieel diplomatieke betrekkingen met elkaar aan te knopen. In Bahrein spraken beide landen af te gaan samenwerken... op het gebied van onder meer luchtvaart, technologie, handel en landbouw. Ook zou Israël het verzoek hebben ingediend om in Bahrein een ambassade te openen. Voor de tiende zondag op rij zijn tienduizenden Wit-Russen de straat opgegaan... om het aftreden van president Lukashenko te eisen... Volgens een Wit-Russische Mensenrechtenorganisatie... zijn bij de acties in Minsk en andere steden zeker 200 betogers opgepakt. Op sociale media is te zien dat veiligheidstroepen waarschuwingsschoten losten... toen er met stenen werd gegooid. Tweede Kamerlid Henk Krol richt een nieuwe partij op met de werktitel Lijst Henk Krol. Daarmee wil hij meedoen aan de verkiezingen in maart. Vanmorgen werd bekend dat Krol uit de Partij voor de Toekomst stapt naar ruzies... Volgens Krol was de maat vol toen een van de twee senatoren van de partij... een medewerker ernstig bedreigde. In Franse steden zijn in totaal tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting. Aanleiding is de dood van de leraar Samuel Paty. Hij werd vrijdag onthoofd door een extremistische moslim... omdat hij tijdens een les Mohammed cartoons had laten zien. Verzetstrijder Ernst Zillem is overleden... Hij was de laatste Nederlandse overlevende van het concentratiekamp Natzweiler-Struthof in de Franse Elsas, dat in de Tweede Wereldoorlog bezet gebied was. Hij overleefde en na de oorlog zette hij zich in voor de bestrijding van honger... en richtte hij in Frankrijk een voedselbank op. Ernst Zillem is 97 jaar geworden. Het weer vannacht is het grotendeels droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 9 graden en er is een kans op mist... Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Vooral later breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 This and you're listening to Peaceful Radio. Just like